Goedemiddag, ik ben Marco Geijtenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse vlag is binnen. Twee uur geleden werden de Spelen officieel afgetrapt met de openingsceremonie. Onderdeel daarvan is de vlaggenparade. En ook de Nederlandse ploeg kwam langs om met rood-wit-blauw te zwaaien. Zien we ze al? Ja, wij zien ze al vanuit onze commentaarpositie Daar komt Nederland. Jorenni Martina draagt de vlag. 37 jaar, vijf te spelen en daar is ook rechts Kate Oldenbeuving 16 jaar, doet mee aan het skateboarden. Fantastisch beeld. Achter en aan liepen 40 Nederlandse sporters en begeleiders mee in die parade. De ruim 200 landen tonen hun vlaggen aan een vrijwel leeg stadion. Vanwege corona zijn er maar 1000 van de 70.000 stoeltjes bezet. Vandaag wordt de Bloemenzee voor Peter R. De Vries weggehaald door de gemeente Amsterdam... Persoonlijke kaartjes en brieven worden bewaard. In overleg met de familie krijgen die een plekje. Er liggen veel bloemen, kaarten, tekeningen en knuffels in de lange Leidse dwarsstraat. op de plek waar de misdaadjournalist twee weken geleden werd neergeschoten. Honderden mensen die vandaag hun vakantie beginnen vanaf Rotterdam-Die Heek Airport. moeten iets meer geduld hebben. Door een computerstoring in het inchecksysteem zijn vrijwel alle vluchten vertraagd. De vertragingen kunnen per vlucht tot wel twee uur duren. En deze superheldin kapt ermee. Ik ben... Oh, nou ja, eigenlijk stopte de Belgische actrice die 15 jaar lang in het roze pakje van Mega Mindy kroop. Frey Soufriaou is haar naam en zij speelde vanaf het begin van de tv-serie Mega Mindy de hoofdrol... Vertelde ze eerder dit jaar in de vooravond. Je was echt mijn heldin als ik, als ik vijf jaar oud was. En ja. Fantastisch dat ik je nu eens tegenkom. Dus dat is heel leuk om te horen hoe die jongeren daarmee zijn opgegroeid. De Studio 100 serie is al langer niet meer op tv... ...maar er zijn nog wel theatershows die blijven doorgaan... ...maar met een andere actrice. Wie is nog niet bekend? Heb ik het weer nog. In het zuiden is het zonnig. In het noorden blijft het grijs. Het is 20 tot 25 graden. Dit weekend begint zonnig. Vanaf zaterdagmiddag kans op felle regen en onweersbuien. En het wordt broeierig warm. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar lange files in Noord-Holland. Onder meer op de afsluitdijk moet je geduld hebben in beide richtingen. De vertraging is ongeveer een kwartier. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar veroorzaken de wegwerkzaamheden in beide richtingen zo'n 10 minuten extra reistijd. En op de N99 staat het vast van Den Oever naar Den Helder. Tussen de aansluiting met de N240 en Den Helder heb je ruim een half uur vertraging... Op de N305 Almere-Dronten moet je in beide richtingen ook rekening houden met veel oponthoud. Richting Dronten heb je een half uur vertraging voor de aansluiting met de N301. Onderweg naar Almere of richting Almere ben je ruim een half uur verder. Daar staat het vast tussen Zeewolde en de aansluiting met de A27. Tot zover de verkeersinformatie.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 Way more. man could die i wanna feel it over here all the love without them confinati di cuore solo can you not stop detro just the chanting degli organi suono sto pensando a oh yeah sto pensando Cause shine like gold Oh yeah, oh yeah, you show me where Zandvoort en Zomerhits. Zomer Zomerhits.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 See the light, you meet the dark To so live, so live in the moment We gotta hold on tight Don't no wanna let the rain put down our thoughts It won't be easy, but we'll To be the dream alive And we promise from here on out To live in the moment Is Zon Zee Zandvoort En Zomerits Never yeah, had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 Want ik heb nooit genoeg, genoeg. Ik wil. E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 Untertitelung des